Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er lijkt een derde werkend coronavaccin. De Universiteit van Oxford zegt dat hun vaccin zeer effectief is tegen corona. Gemiddeld beschermt het voor 70%, in sommige gevallen werkt het zelfs voor 90%. Dat ligt een beetje aan de hoeveelheid die je krijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie is enthousiast. Wonderful news, really is super De Europese Unie heeft al 300 miljoen stuks van het Oxford-vaccin ingekocht. Eerder zeiden ook de Amerikaanse bedrijven Pfizer en Moderna dat zij een werkend vaccin hebben. Een Duitse arts is opgepakt omdat die twee coronapatiënten zou hebben gedood. Een van hen was een Nederlander. De twee patiënten lagen in kritieke toestand in het ziekenhuis... en de arts zou de mannen medicijnen hebben gegeven waardoor ze overleden. De cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam... In Utrecht willen dat het kabinet meer aandacht heeft voor clubs en kroegen... ...schrijven ze in een open brief aan de Volkskrant. Ze zijn bang dat die zonder extra hulp de coronacrisis niet overleven. En de groep Arnhemmers wil uitleg van hun burgemeester. Ze snappen niet waarom de politie niet in actie kwam... ...toen jongeren daar gisteravond zwaar vuurwerk afstaken... ...en van alles vernielden... ...omdat ze boos zijn over het landelijke vuurwerkverbod... Deze buurtbewoner is het zat. Het is allemaal onder het mond van uh, de protest, voor het Maar het staat helemaal nergens op. Uh, die jongens die zijn alleen maar bezig uh, om, de, uh, om de buurt te slopen. Het was voor de vierde nacht op rij onrustig in Arnhem. De hulpdiensten werden ook meerdere keren gebeld. En dan heb je de politie aan de telefoon en uh, zegt ze... Ja, we zijn ermee bezig meneer. En dan krijgen we gewoon echt een laconiek antwoord van... Ja, we weten dat er wordt gebeld. Maar ze komen gewoon niet. Ik heb zelf de brandweer aan de telefoon gehad. Andere Arnhemmers kregen te horen dat de hulpdiensten alleen zouden komen... als er gewonden zouden vallen.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 Als je gaat toch in Spanje bent, dan rijd ik even bij zo'n langzamer. Omvang ze met een lied, maar tegen jaar drinken ze wel een ja daarop weer niet. ik kan zitten klaassen stuur ik hem een kaart ik schrijf hem hoe het met me gaat en goed geluid zijn paard ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet maar sint heeft het dan blijkbaar dus want antwoord krijg ik niet. Sinterklaas wie kent hem niet? Sinterklaas Sinterklaas en dat doet het zwarte piet Sinterklaas wie kent hem niet? Sinterklaas Sinterklaas en dat doet het zwarte piet Sinterklaas wie kent hem niet? 106.9 ZFN, Zfn.